Het kabinet stuurt 200 militairen, 6 F-16's, een tankvliegtuig en een mijnenjager... om toe te zien op naleving van het wapenembargo. PVV-kamerlid Brinkman vindt dat Nederland helemaal geen F-16's moet sturen. SP-kamerlid van Bommel is bang dat het kabinet met de acties eigenlijk uit is op het wegsturen van Gaddafi... terwijl dat niet in de resolutie van de VN-veiligheidsraad staat. Minister Rosentaal zei over dat laatste dat hij wel wil dat Gaddafi vertrekt... maar dat dat niet de inzet is van deze missie.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 De ladingen uit Japan bestaan voornamelijk uit levensmiddelen, elektronica en diervoer. Bij een verkeerscontrole op de Veluwe heeft de politie 25 auto's in beslag genomen. De automobilisten hadden bij elkaar een belastingsschuld van een half miljoen euro openstaan. Die schuld moet nu binnen vier weken worden betaald. De politie deelde bij de controle 126 bekeuringen uit. De controle was een samenwerking van de politie, de Belastingdienst en de mars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 ADO-voetballer Lex Immers is voor vier wedstrijden geschorst... voor het zingen van teksten over Joden. Ook krijgt hij nog een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd. Zijn trainer, John van den Brom, is voor één wedstrijd geschorst. ADO Den Haag is akkoord gegaan met de straffen... die waren voorgesteld door de aanklager. Immers zong zondag in het supportersroom... na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax... teksten die beledigend zijn voor Joden. Van den Brom stond erbij, maar greep niet in. Van het incident werden met mobieltjes opnamen gemaakt... die op internet werden gezet. Immers heeft al een paar keer voor zijn gedrag spijt betaald. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder... maar plaatselijk ontstaat er een mistbank. Het koelt af naar ongeveer 2 graden in het oosten tot rond het vriespunt. Morgen zijn er in het noorden wolkenvelden elders in het land opnieuw vrij zonnig. Het wordt dan 11 graden op de Wadden tot plaatselijk 18 graden in Limburg. Maar na morgen raakt het ook in de rest van het land geleidelijk bewolkt... en dan wordt het wat frisser. ANEB verkeersinformatie Er staat 130 kilometer file. De avondspits verloopt verder normaal. De opvallende files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Sloten, 5 kilometer. Na een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen... tussen knopen Deil en Tiel West, 10 kilometer. Dat had te maken met een vrij ernstig ongeluk. Maar de rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De andere kant op loopt het nog vast. De eerdere kijkersfile vanuit Nijmegen voor Tiel West, 7 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiek. 7 over 6. Uit Syrië komen nieuwe berichten over geweld in het stadje Dara. Dat ligt in het zuiden van het land. Daarom gaan we naar correspondent Nicole Vever. Nicole, wat zijn die laatste berichten? Veiligheidstroepen nou, die zouden het vuur hebben geopend op een groep jongeren. uit dorpen in de buurt bij uh, Dara. Die waren op, op weg naar de stad. En daarbij zouden tenminste drie doden zijn gevallen. Nou, dat brengt het dodental van de afgelopen 24 uur op negen en is daarmee meteen de bloedigste dag van de afgelopen week. De protesten in de Hary begonnen. Zo'n week geleden uh, Het begon met wat jongeren die wat leuzen op, uh, op, de, op de muur. kalkten, gearresteerd werden. Nou, dat leidde tot uh, demonstraties waarbij de veiligheidstroepen uh, hard optreden. Daarbij vielen doden. Ja, en het geweld van dus nam steeds meer toe, waardoor het uh, protest ook steeds meer groeide. Uh, gisteren is er hard ingegrepen tegen een uh, groep betogers die... Uh, ...voor zich verzameld bij een moskee. Toen werd ook het vuur geopend. Daarbij vielen dus de zes doden. Ja, en wat we nu horen uit Dara is dat uh, de moskee is inmiddels ontschengeld. Uh, veiligheidstroepen zijn in ruime mate aanwezig uh, in de stad. En uh, ja, Het is heel moeilijk om de berichten te verifiëren... ...want uh, de stad wordt zoveel mogelijk van de buitenwereld afgesloten. En, en weet jij of veiligheidstroepen per definitie opereren in opdracht van president Assad? Ja, absoluut. Dat, uh, die zijn daar absoluut uh, naartoe gestuurd. Het is ook de grootste opstand waar Assad sinds jaren mee te maken heeft. En hij heeft natuurlijk gezien wat er in de Arabische buurlanden is gebeurd. Dus er wordt echt uh, hard opgetreden. In andere steden in Syrië zijn ook demonstraties geweest. Zoals in Damascus, zoals in uh, Aleppo. Maar deze demonstraties zijn echt een stuk groter. Um, die worden ook, die lijken ook in omvang toe te nemen. Juist door het geweld dat is gebruikt, door de slachtoffers die zijn gevallen. En daardoor lijken de demonstranten zich over hun angst heen te zetten en ook te protesteren tegen de doden die zijn gevallen. En op Facebook wordt nu al opgeroepen om vrijdag massaal, ook in andere plekken in Syrië, de straat op opgegaan. En die dag heeft de naam gekregen, de dag van de waardigheid. Bloedige berichten, in ieder geval vandaag vanuit Syrië. Nicole de Vever van dat. Elizabeth. Excuse, uh, ik wou beginnen over Lisbeth Taylor, maar we gaan eerst even over Libië u bijpraten. Want de NAVO-lidstaten mogen er dan nog steeds niet uit zijn of ze de leiding van de operatie in Libië overnemen van Amerika. Volgens een Britse commandant is de Libische luchtmand nu wel helemaal uitgeschakeld. De grondgroepen van Gaddafi zijn nog steeds actief, melden ooggetuigen. In de stad Misrata hebben westerse gevechtsvliegtuigen daarom aanvallen uitgevoerd op van tanks van Gaddafi. Een verslag van de grimmige afgelopen 24 uur. Italiaanse en Britse straaljagers stijgen op vanaf een basis in het zuiden van Italië. Ze vliegen onafgebroken over Libië om te patrouilleren in de no-fly-zone. Ondertussen komen er steeds meer berichten over aanvallen van de troepen van Gaddafi op de steden Misrata en Ashdabia. Ze waren families, ze waren... Um... You know, kids killed yesterday. Een dokter uit Misrata vertelt aan de BBC dat daar vannacht burgers bij zijn omgekomen, onder wie de kinderen van zijn collega. Babys, kids of our colleague here. Volgens de dokter zou er niet alleen een no-fly zone moeten zijn, maar ook een no-drive zone. no-fly no zone. no-drive zone, you know? Laten ze in ieder geval zijn materieel uitschakelen. De zware tanks en de militairen die in de stad infiltreren. Mensen zijn zelfs in hun huis niet veilig voor de sluipschutters van Gaddafi, vertelt de dokter. De Britse premier Cameron benadrukt in het Britse lagerhuis nog eens... dat de aanvallen op misraten laten zien dat het beloofde staakt het vuren van Gaddafi niet zwaard is. regime ceasefire ceasefire we is complete nonsense. hebben goede vooruitgang geboekt in een no-fly zone. We hebben hun troepen teruggedrongen en de burgers beschermd, maar dit is nog in een vroeg stadium. Er moet nog veel meer gebeuren. Aldus de Britse premier. VRT-verslaggever Rudy Franks reist tussen Benghazi en de stad Ajdabia. De weg van de dood wordt genoemd. Onderweg komt hij de opstandelingen tegen... die zeggen dat Gaddafi's troepen dankzij het Westen zijn verjaagd. Na meer dan 100 kilometer de eerste controlepost. Onzekerheid en een beetje angst. We horen dat de gaddafi het desert We horen dat de troepen van Gaddafi vanuit de woestijn oprukken. Ze zullen ons omsingelen, zegt een van de opstandelingen. Rudy Franks heeft inmiddels het oosten van de stad bereikt. We staan hier nu aan de poorten van Nisdabia enkele kilometers in die richting. Verder kan niet, want daar wordt er gevochten. Door de bombardementen van het westen zijn de troepen van Gaddafi tot daar verdreven. Maar de krijgskansen zijn nog niet gekeerd, want ze zijn te zwaar bewapend. En ze hebben het westen nodig, zeggen ze. Voorlopig. Blijven er de slachtoffers vallen en heerst er chaos overal. De Libische televisie slaat inmiddels steeds hardere taal uit. Tijdens een van de programma's verschijnt een presentator met een geweer in zijn hand. Ya hij zweert plechtig dat hij zijn dierbare leider blijft verdedigen... tot zijn laatste adem, zijn laatste kogel, laatste druppel bloed en zijn laatste kind. ...en zijn laatste kind. Niemand kan in uw buurt komen. U bent superieur aan anderen, zegt de Libische nieuwslezer. Dit zeg ik tegen jullie, verraders, waar jullie ook zijn. Ik daag jullie uit. De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur en ook komende nacht... zullen we gewoon live blijven bloggen over de gebeurtenissen in en boven Libië... te vinden in het liveblog op onze site nws.nl. Morgen begint in Brussel een eurotop. En die gaat onder meer over het Europees Noodfonds, een reddingsplan voor de euro. Dat zou Nederland voorlopig 50 miljard euro uh, kunnen ja, kosten, is een groot woord. Nederland zou dat bedrag beschikbaar kunnen stellen. De PVV en de SP vinden dat bedrag te groot om in de Brusselse achterkamertjes te regelen. Ze willen dat de kiezer zich kan uitspreken over deze verdragswijziging in een raadgevend referendum. Kamerlid Tony van Dijk van de PVV riep Kamerlid Eergang van de Vandaag in het debat op om voor een referendum te kiezen. Deze verdragswijziging is wat hem betreft, wat de SP betreft, veel te groot om eventjes in de achterkamertjes in Brussel te regelen. Ik sluit me daar helemaal bij aan en ik wil daarom de heer Eergang vragen via u, voorzitter, of hij mijn pleidooi ondersteunt om hierover met name het instellen van het permanente noodfonds, wat toch een bedrag, verdragswijziging impliceert, of hij dat wil voorleggen aan de Nederlandse burgers middels een Referendum. Dat is een voorstel dat mij wel aanspreekt, omdat het inderdaad ingrijpend is. Er zijn grote bedragen mee gemoeid. Ook andere voorstellen die we hier vandaag ook bespreken, die maken economische onderwichtigheidsprocedure. Het is een heel ingewikkeld en lang woord, maar het is in feite heel ingrijpend. Omdat met boetes op een groot aantal onderwerpen Europa kan gaan dicteren wat er moet gaan gebeuren. Ja, de euroceptische partijen PVV en SP staan vooralsnog alleen in deze oproep. De PvdA steunt premier Rutte namelijk en minister De Jager, ook al is dat niet van harte. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid, goedenavond. Goedenavond. Dus u heeft uh, geen referendum nodig hiervoor? Nee, uh, het is ook een beetje raar, een noodsprong. Kijk, deze regering steunt op de PVV. Ze zitten elke week in een torentje bij de minister-president... om mee te praten over wat er allemaal gebeuren moet met het land. En uh, ja, wij vinden dat overigens natuurlijk ook geen verstandige coalitie. En de PVV kan daar op dat moment de stekker uittrekken als ze het genoeg vinden. Uh, en, maar dat doen ze niet. En dan gaan ze vervolgens het referendum inzetten als middel... om dan de, de regering, die op, op hun steun uh, berust... Hiermee in de wielen te rijden. Het is een hele rare manoeuvre. Ja, maar ze hebben natuurlijk wel bepaalde onderwerpen waar ze het kabinet op steunen en vrije kwesties. Ja, Dat ja, is de afspraak. Dat mogen ze zelf weten. Dat mogen ze verder zelf weten. Ze verder zelf weten. Uh, en, uh, uh, maar ik vind het raar om nu opeens bij die onderwerpen waar je dan kennelijk in de coalitie niet uitkomt, om dan om een referendum te gaan vragen. De PVV is nu aan de macht. Dus uh, ze, kunnen, ze kunnen het sturen zoals ze het willen. Uh, en dan, die verantwoordelijkheid zullen ze toch ook maar moeten nemen. En anders gaan we ze ja, niet nu met een referendum opeens. Uh, ja, doordat de PVV tegen is, kunt u uh, het ook sturen hè, zoals u het wil. Uh, waarom omarmt u het, het, het plan voor het noodfonds en de Nederlandse bijdrage daaraan? Nou, omarmen, we hebben wel wat hele kritische noten gekraakt, ook vandaag. Maar het is wel in een groot Nederlands belang dat de eurozone niet in, in een grote crisis belandt. Want als de financiële markten gaan twijfelen aan Griekenland en daarna aan Spanje en dan Italië en België, dan, dan is dat echt een grote klap voor de economie in de hele eurozone en daar zullen wij in Nederland ook heel veel schade van ondervinden. Dus er is een groot Nederlands belang meegediend om te zorgen dat die crisis niet ontstaat. Dat is de reden dat we het in principe steunen. Ik heb wel eh, vandaag ook in de Kamer gezegd, ik wil heel erg oppassen dat we nu niet met dit als een soort eh, aanleiding opeens allerlei bevoegdheden naar Brussel gaan, gaan tillen die daar niet horen. Nee, want welke bevoegdheden worden volgens u eh, nu stiekem overgedragen aan Brussel? Nou ja, dat, dat, dat, daar ging het debat vandaag over. De minister-president ontkent dat er ook maar enige bevoegdheid wordt overgedragen. Dus we zullen hem ook aanhouden. Um, maar er zijn wel voorstellen gedaan bijvoorbeeld om de, de winstbelasting, de VPB... om die voortaan Europees te gaan vaststellen. Ik ben er niet van overtuigd dat dat in het Nederlandse belang is. Um, en um, ik heb gezegd dat wij ons daar nu niet aan verbinden. Dat er eerst meer informatie moet komen... Ook een motie ingediend om dat nog een keertje vast te timmeren. Uh, dus op dat soort punten, uh, dat stond dan wel in die tekst van het Europact, weet Rutte nu dat hij daar niet zomaar uh, de indruk kan wekken dat Nederland daarmee akkoord gaat. Dus hij moet zorgen morgen dat die afspraken die, uh, die nu klaar liggen om afgetikt te worden in Brussel, dat daar nog wel wat aan verandert? Ja, of dat hij erbij zegt dat, dat Nederland zich op dit punt een oordeel voorbehoudt. Of dat moet hij zelf maar eens zien hoe hij dat gaat doen. Maar in ieder geval, hij weet dat hij daar niet automatisch op steun van het parlement kan rekenen. Nee, en uw partij hecht ook uh, waarde aan, aan uh, het, het duidelijk maken wat dit de Nederlandse belastingbetaler gaat kosten, hè, dit noodfonds. Want die 50 miljard euro, hè, er wordt dan door uh, andere oppositiepartijen gezegd, dat, dat gaat het ons kosten. Maar het gaat toch voor alle duidelijkheid om een lening? Het gaat zelfs niet om een reden, lening, het gaat om een garantstelling. Dus dat betekent dat je zegt, mocht er ergens iets misgaan, dan staan wij daarvoor garant. Uh, maar goed... Uh, dan dan kost, dan kost ons dat toch niks? Dat kost ons niet per se wat, maar het kan je wel wat kosten. Dat is de essentie van een garantstelling. En wat ik uh, vond was dat de regering daar nogal onduidelijk over deed. Dat is waarschijnlijk omdat ze anders uh, mot krijgen met de, met, uh, de achterban. Van de PVV, misschien ook wel van, van, van hun eigen partijen. Maar 50 miljard, dat klinkt als een abstract getalletje. Maar als je dat dus per Nederlands huishouden uitrekent, is dat in de orde van 7000 euro per huishouden. Dus het is wel heel belangrijk, vind ik, dat je daar eerlijk over bent als regering. En dat je dat de Nederlander ook durft uit te leggen waarom jij kennelijk vindt dat dat toch moet gebeuren. Ja, en mocht je geld kwijtraken, dat je het wel weer terugkrijgt. Nou ja, of, of, kijk, je staat altijd op garant, en je moet garant staan... omdat het niet helemaal 100% zeker is of je alles terugkrijgt. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Um, je moet er alleen tegenover zetten um, dat als we niks doen... er ontstaat een hele grote crisis in de eurozone... dan kost het, het ons in Nederland ook geld. Oké, okay, ja, dat, dat, dat heeft dat u in. duidelijk gemaakt. En u wil dat uh, het kabinet dat ook nog eens gaat doen. We gaan kijken hoe ze precies uit Brussel terugkomen, meneer Plasterk. Ik wil het hierbij laten. Dank u wel in ieder geval voor uh, uw reactie. Dag. Dag. Straks het laatste nieuws over de bom in Jeruzalem. Correspondent Sander van Hoorn praat ons bij. Het laatste nieuws van de weg krijgt u van Wijnandswaan. De avondspits is aan het aflopen. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A12 van Arnhem naar Utrecht. En er staat twee kilometer inmiddels tussen Maarsbergen en Driebergen. De rechte rijstrook is dicht. En de A15 van Gorken naar Nijmegen. Tussen knopen Dijl en Vadernooijen, acht kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduik, Elizabeth Taylor. Veel besproken tijdens haar lange leven als actrice. En nu bij haar dood het gesprek van de dag. Bekende en onbekende reageren. Op ons eigen Twitter-account, NOS Radio 1, vat Eneria het treffend samen. Ach, mooi mens. Ook in de traditionele media is volop aandacht voor het overlijden van de filmdiva. Dit is een ABC News Special Report. Fortunately, we have just confirmed that Elizabeth Taylor has died. She died in the early hours this morning from congestive heart failure. What a life. What a legacy. She was certainly one of the most beautiful women in the world, as she was called so many times throughout the years. We have Larry King on the phone. Larry King was a friend of Elizabeth Taylor's. Um, Larry, I, tell me what you're feeling now. Well, uh, even as you said, even at that age, it's still a shock. Though. She was a great pal. If she was your friend, she was your friend for life. J.D. Heyman is the executive editor of People magazine, and he joins us live now. Uh, she was ill for quite a long time. Elizabeth Taylor had been in the hospital for two months. People forget she was sort of like the Angelina Jolie of her day. Every movement was followed by the paparazzi back then. She was a hell of a woman. I think sometimes you think beauty like that gets in the way of talent because people can't appreciate what a good actress she is because she's so I'm pretty. Yeah, Elizabeth Taylor may have been the greatest movie star that, that Hollywood ever produced. Her son issued this statement, my mother was an extraordinary woman who lived life to the fullest with great passion, humor, and love. Her remarkable body of work in film, her ongoing success as a businesswoman, and her brave and relentless advocacy in the fight against HIV AIDS all make us all incredibly proud of what she accomplished trots op wat ze heeft bereikt, de moeder Elizabeth Taylor. Op het weblog op onze site nws.nl kunt u uw herinneringen achterlaten. Fred van der Heuvel heeft het al gedaan. Die schrijft dat hij in 1975 zich een ontmoeting herinnert... met Elizabeth Taylor in Monaco. En hij schrijft, wat was het een bijzonder vriendelijke vrouw... tijdens die ontmoeting. Um, Henk van der Beijden heeft haar ook een aantal keren persoonlijk ontmoet. Oud van Weekblad Privé, goedenavond. 44 jaar de showpagina in de Telegraaf natuurlijk. Ja? Om maar even heel compleet te zijn. Wat voor ontmoetingen waren dat met Elizabeth Taylor? Nou, Elizabeth Taylor... Uh, ja, ik heb haar ontmoet in Rome... tijdens de opname van Cleopatra in Budapest. In... Maar het echte goede contact... Uh, hè, dat, zo, waarbij ik de vrouw achter de ster leerde kennen... om het zo maar te zeggen... kwam toen zij een relatie kreeg... met de zoon van een Amsterdamse bloemenkoopman... Harry Wijnberg. Ah. Uh, ze had toen al een hele heftige uh, huwelijk uh, gehad, een eerste huwelijk met Richard Burton, en leerde daarna in Hollywood Harry Wijnberg kennen, die daar uh, autohandelaar was. Er is er nog is mee getrouwd, hè? Nee, er is er nooit mee getrouwd, wat ook wel heel bijzonder was. Want ik heb wel eens gevraagd, hey Lis, waarom trouw je toch met al die mannen? Zijn er vijf, zes, zeven, toen zei ze ik kom uit Engeland. Mijn moeder zei als je met een man naar bed gaat moet je met hem trouwen. Nou ja dat was het meest verrassende antwoord wat ik heb gehoord van een actrice. Maar dat meende ze. ze was wat Dat betreft heel, heel serieus. Als ze, als ze verliefd of op een man viel dan ging ze. Dan moest dat ook voor 100, voor, voor 200 procent dat ze bij elkaar zijn. Maar om terug te komen op die uh, op haar relatie met Harry Wijnberg. Daardoor leerde ik haar kennen. Ik heb ze toen in Hamburg. Uh, ...opgezocht nou nee, uit Rome. Ik had uh, die vader ontmoet... ...en die vader had Henri ge gebeld in Rome... ...want uh, hij had die beelden gezien... ...in de 70e jaren van, van de oorlog in Israël... ...de spanningen met Arabieren en -de pup. Maar en vertelt die had u... Vertel, ...Henri kan, kan, de... kan Liszt daar niks aan doen... En toen zei Harry, wacht even, ze ligt op bed, wat vragen... ja hoor, dan wil Liz wat te doen. Toen belden ze mij op en toen heb ik het contact in stand gebracht... met de collectieve Israëlactie en Liz en Harry uitgenodigd naar Amsterdam... waar zij dus een kunstveiling gaf in het Hilton Hotel... ten bate van de Israëlactie. Oké, okay, wat was het dan voor vrouw die u ontmoette? Was het de diva, Elizabeth Taylor, of was het iemand die juist de diva speelde? Wat zijn u? Wat voor vrouw was het? Was het een echte filmdiva? was voor de buitenwereld natuurlijk, ja, er is een stuk Hollywood gestorven. De grootste filmdiva die de filmwereld uh, ge gekend heeft. Maar uh, als privépersoon, uh, als, als, als, als vrouw was ze gewoon een heel lief... Mens, maar ook heel intelligent. Er is heel veel van kunst, maar ik heb er ook meegemaakt in, in de kamerjas op pantoffels, onopgemaakt met kroospelden in de haar. Kijk, daar maakte ze ook geen probleem van. Hè? De diva, dat was eigenlijk uh, ja, de rol, ook een rol die ze elke dag moest spelen. Die vrouw zat elke dag drie uur met visagist, uh, de kap, uh, de toestand, uh, al uh, de make-up. Om weer die diva te worden voor de buitenwereld. Maar uh, privé was ze wat dat betreft uh, gewoon. Een hele lieve, lieve vrouw. Wat, wat moeten we ons nou van haar blijven herinneren? Uh, dat ze misschien zo'n lieve vrouw was, of juist haar acteerprestaties. Of misschien wel haar privéleven, dat tumultueuze privéleven van haar? Ja, dat, dat, dat was een heftig leven. Dat was een heftig leven. Bij, bij zijn zocht telkens weer naar, naar nieuwe spanningen. En ze hadden als eerst getrouwd met acteur en toestanden. Maar ja, toen kwam ze die oerkerel uit Wales, Richard Burton, tegen. Ja. En dat, waren eigenlijk, ja, dat was het meest magische koppel wat de filmwereld ooit gekend heeft. Hè. En, en zij, zij dronken samen. Maar, wij heel veel, maar zij verdronken ook in elkaar. Dat waren ja, twee, twee oermensen eigenlijk. Maar ze trouwden ook twee keer met elkaar? Ze trouwden twee keer met elkaar, ja, ze trouwden twee keer op Paul terug. ja. En het, waren natuurlijk hele hef, het was natuurlijk een heel heftig huwelijk met ups en downs, want ze waren natuurlijk man en vrouw, maar ze waren ook acteur en actrice. En ja, zij kon het was een keer woedend beurt. En, uh, stelden ze beurt, omdat hij buiten haar omgetekend was voor een film met Sophia Loren, met een andere vrouw. Hoe kan je dat doen? Je hebt gezegd dat je altijd alleen met mij samen wil werken. He, bij filmopname letten ze er ook op dat, dat, zij, dat hij toch niet meer close-ups krijgt dan zij. Ja, de regisseur heeft vandaag vijf keer met jou gesproken, maar twee keer met mij. Dat soort spanningen waren er ook natuurlijk. En dat u allemaal uitgebreid in die 44 jaar op die showparens over geschreven. Ik dank nou, u hartelijk, Henk haar, van der Meijlen. Ik heb haar dus heel goed leren kennen en ik heb al die verhalen gehoord van haar. Hartelijk ja. dank dat u die met ons hebt gedeeld. Goedenavond. Ja, en dan het andere grote nieuws van vandaag. De aanslag op twee stadsbussen in Jeruzalem. Zeker één iemand heeft dat niet overleefd. En 25 mensen zijn gewond geraakt. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, is de aanslag inmiddels al door iets of iemand opgeëist? Bij mijn weten op dit moment niet. En is ook nog niet duidelijk wie hem gepleegd heeft. Het is geen zelfmoordaanslag gepleegd. Dus de dader die is op vrije voeten. Uh, checkpoints in en rond Jeruzalem. Om te kijken of ze hem te pakken kunnen krijgen. Grote vertragingen daardoor. En in het midden van die stad dus nog altijd die twee bussen die door de ontploffing geraakt werden. En wat zijn de eerste politieke reacties? Uh, die zijn er nog weinig. Uh, de premier die heeft in elk geval een reis naar uh, Rusland even uitgesteld. En de minister van Binnenlandse Zaken die, uh, was er wel vrij snel op de plek zelf. En die zei er moet hard opgetreden worden. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje tegen wie? Ja, dus dat, dat is nog even, even de vraag. Um... Nou ja, Sander, ik, ik, ik wou zeggen eigenlijk, we laten het daar gewoon bij... totdat je meer nieuws hebt. Dank je wel voor dit moment, Sander van Hoorn, vanuit Israël. En nieuws ja, hadden we deze... kan ook toch? <laughs> ja. maar, nu, maar nieuws hadden we deze uitzending. Het zat boerdevol en daarmee zijn we aan het eind gekomen... van dit Radio 1-genaam. Namens Lucelle wens ik u ook een heel prettige avond. En dan schakelen we met Alex de Vries van Avondspits van WNL. Alex, goede ja, goedenavond Tim en hoi Lucella. Al-Qaeda in Libië, die is er wel, maar ze is verdacht stil. Stilte voor de storm of uit het lood geslagen door de Arabische revolutie. En de nieuwe manier van radio luisteren. Nu is er weinig keuze op de FM-band. En moet je wel aan de radio- en luisteren om bij te blijven. Dat kan in de toekomst natuurlijk veel beter. Dat zometeen bij WNL. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.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 In het zuiden van Syrië hebben veiligheidstroepen opnieuw het vuur geopend op betogers. Dat gebeurde in de stad Deraa. Honderden jonge demonstranten gingen vandaag de straat op uit protest tegen de dood van zes mensen... die werden afgelopen nacht doodgeschoten toen het leger een moskee aanviel. Nog niet duidelijk is of er doden zijn gevallen bij de laatste aanval van het leger. Het is de zesde dag op rij dat Syriërs demonstreren tegen de regering.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 En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstraat. Na een mooie voorjaarsdag blijft het in eerste instantie vanavond helder. Maar in de loop van de nacht kan het weer mistig worden. Plaatselijk loopt het zicht terug naar waarden van minder dan 100 meter. En het kan morgenochtend voor het verkeer wel hinderlijk zijn. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 5 graden. En aan de grond kan het plaatselijk wat vriezen. Morgenochtend moet de mist eerst oplossen. Het is wat moeilijk te bepalen hoe lang dat duurt. Misschien schijnt de zon om 9 uur al. Maar het kan ook tot laat in de ochtend duren voor de zon doorbreekt. Uiteindelijk wordt het overal zonnig en de temperatuur loopt op naar 12 tot plaatselijk 17 graden. In De loop van de middag krijgt het noorden wel met wolkenvelden te maken. Er is morgen weinig wind met een veranderlijke richting.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 ANEB verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn snel aan het oplossen. Dat is nog niet het geval op de A12, Arnhem richting Utrecht. Er staat tussen Maarsbergen en Driebergen 5 kilometer. Er staat nou een ongeluk gebeurd met een motorrijder. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op loopt het ook vast van Utrecht naar Arnhem. Er staat tussen knopend Lunetten en Maarsbergen 8 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits, Alex de Vries. En nieuwe luisteren, ook radio gaat met de tijd mee. En de ambtenaren lopen veel harder dan je denkt. Daar gaan we voor de 9 kilometer loopt. Goedenavond. Live vanaf de redactie in Amsterdam is dit avond spits... en fijn dat je luistert naar Omroep WNL. We zijn tot zeven uur bij je. Waar is Al-Qaeda? Een vraag die weinig wordt gesteld deze dagen. Wij doen het wel. En ik zeg, Glenn Schoen, goedenavond. Goedenavond. U bent terrorisme-deskundige bij GeForce. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in beveiligings- en veiligheidsoplossingen. U zit in onze studio in Den Haag. Um, laten we het hebben over Libië. Westerse landen, waaronder ook Nederland, die trekken te strijden deze dagen... tegen koning al Gaddafi. Heeft Al-Qaeda daar baat bij? Ja, de lange termijn wel. Ik bedoel, wat opvallend is, niet alleen de situatie in Libië... maar het hele Midden-Oosten is, dat in ja. feite het volk op straat... die heeft in twee maanden meer veranderd dan Al-Qaeda in de laatste twintig jaar. Maar het zijn wel veranderingen waar Al-Qaeda op kan ingaan spelen. Ja, kunnen we concluderen dat de Arabische revolutie... evenveel kansen biedt aan de moderne Libiër als aan de extremisten? Nou, ik denk in algemene zin wel. Hè. Kijk, die moet zich aanpassen. Die hebben een plan nodig, die hebben aandacht nodig... die willen wat momentum hebben... die hebben in feite op dit moment wat relevantie nodig. Ja. En... Um de plus voor hun is, er zijn natuurlijk net twee regeringen omgevallen. In Tunesië en in Egypte. Een derde uh -huh. staat onder zware druk in Libië. En een vierde in Jemen. Uh -huh. En vooral in Jemen kunnen ze daar goed gebruik van maken. Uh, maar ook voor hun politieke agenda. Het is natuurlijk een kwestie van hoe je het vreemd om het maar als een politicus te zeggen. Uh, je kunt hier stellen dat de VS en zijn bondgenoten weer een Arabisch land zijn binnengevallen. Dat ze weer... Ja, in een strijd verwikkeld zullen raken. Mm -hmm. Praktische voordelen voor Al-Qaeda zijn op het moment dat de geheime diensten in drie landen in feite caduc ja, zijn, of althans, prettig, niet zo effectief. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk ook stilletjes een hoop gevangenen vrijgekomen, waaronder een paar duizend Al-Qaeda-leden. Ja, uh, meneer Groen, uh, wat is Al-Qaeda op dit moment? Nou, Al-Qaeda is denk ik twee dingen. Uh, ideologisch gezien uh, is het een strategisch netwerk. Een soort uh, kapstok waar een hele hoop bewegingen zich aan op kunnen hangen. Met nog steeds zo samen Bin Laden en meneer al zawahiri aan het hoofd ervan. Mm -hmm. Met de kern nu van die beweging zowel in Afghanistan, Pakistan en Jemen waarschijnlijk. En daarnaast is het natuurlijk uh, een, nog steeds een netwerk... waarin een vijftig, zestigtal groeperingen, vooral geconcentreerd in het Midden-Oosten zich nog steeds uh, achter scharen en zeggen in naam van die beweging te handelen. Ja, um, Voor de oorlogen in Irak en Afghanistan zijn Al-Qaeda-strijders opgeleid in Libië. Vooral in Derna, dicht bij de Egyptische grens, ligt dat. Dat is een bakermat van talloze jihadisten en uh, Al-Qaeda-strijders. Hoe groot is die club nu in Libië en over de grens in Egypte eigenlijk? Dat is niet helemaal duidelijk. We kunnen het waarschijnlijk hebben in algemene zin in die regio 400 tot 500... als we denken aan de, de beweging uh, GICM. Dat is in feite uh, het oude uh, beweging die, die al een jaar of vijf, zes bestaat... die onder meer Libië bestrijkt, maar ook een stuk van de buurlanden. Die is nog niet volledig geïntegreerd met uh, Al-Qaeda in de Maghreb... Um, er zit wel een kern van mensen van Al-Qaeda in Libië. We weten dat ze pakweg drie jaar geleden hebben geprobeerd... een aanslag te plegen op meneer Gaddafi. Ja. Uh, we weten ook dat ze in een paar andere landen actief zijn geweest... in het volgen van... Uh, Libische ambassades, Libisch personeel. Ja, want Gaddafi bestreed Al-Qaeda en maakte er ook heel veel uh, reclame voor. Ja. Um, hij liet hij ons heel graag weten. Maar wat stelde nou zijn strijd tegen Al-Qaeda voor? Want echt verslagen heeft hij ze niet, hè? Nee, dat heeft hij niet. En hij heeft natuurlijk stilletjes wel samengewerkt met een aantal westerse diensten... waaronder de uh -huh. Britten en Amerikanen... om inderdaad namen door te geven, informatie door te geven. Dus hij is in dat opzicht bruikbaar geweest. Maar nu, ja, de laatste paar weken heeft hij duidelijk Al-Qaeda gebruikt, je zou bijna kunnen zeggen misbruikt, uh -huh. om te stellen van uh, er zit hier een gevaar en dit is waar we tegen strijden. En in feite zouden jullie met mijn agenda mee moeten gaan. Ja, hoe anders is de situatie nu, hè? dat is ook internationale politiek. Wij vechten nu uh, met ge geallieerden tegen uh, Gaddafi, bij Nederland zet in Libië F-16 iets in, is bekend geworden. Betekent dat voor ons land, wanneer uh, schoen een verhoogd veiligheidsrisico? Wel verhoogd, maar het is denk ik maar iets wat verhoogd. Uh, ik denk niet dat er op dit moment een grote dreiging van uitgaat. Uh, voor zover er wel een dreiging gaat komen in de komende weken... Uh, ja. vanuit Libië of, of mensen die in de naam van Libië en Gaddafi handelen... denk ik dat die primair gericht zal zijn op Frankrijk... en in mindere mate Groot-Brittannië en, en de Verenigde Staten. En dan waarschijnlijk toegespitst op basis... en mogelijk op ambassades in Europa en mogelijk delen van Afrika. Prima. Klins van g dank u wel voor uw mening. Dank u er valt een ambtenaar van de kerktoren, een val van eh, behoorlijk toch 30 meter. Beneden aangekomen heeft hij nog steeds geen schrammetje. Hoe kan dat? Hij viel heel erg langzaam. En wat dacht u van deze? Wat is de drukste werkdag voor een ambtenaar? Maandag natuurlijk, want dan moet hij drie blaadjes van de kalender afscheuren. Nou, u verwacht hem misschien niet bij WNL, maar zometeen bewijzen wij dat ambtenaren hele snelle jongens kunnen zijn. Maar eerst eens eventjes de AX. Die sloot vandaag op 359 punten. Dat is een stijging van 0,8 We praten daarover met Fred Huibers van het Hack Value Funds. Goedenavond, Fred. Goedenavond, Alex. De financiële markten eh, kijken vandaag bezorgd richting Portugal. Waarom? Nou, Portugal heeft eh, het in het parlement komt nu een bezuinigingsronde aan de orde... die eh, broodnodig is. Want Portugal zit een beetje aan de verkeerde kant van de lijn... als het over de overheidsfinanciën gaat. En nu dreigt het te mislukken. Eh, het parlement is tegen de regering en tegen de plannen. En dan valt de regering misschien, en wat gebeurt er dan? Nou ja, eh, morgen en overmorgen gaat Europa stemmen over eh, grote steunmaatregelen. Althans, eh, fondsen en geld dat klaar moet staan, ook ons belastinggeld. En als Portugal net in de vooravond daarvan eh, naar beneden valt... ja, dan, dan maakt de stemming niet beter. Nee, als Portugal een zwart schaap in Europa wordt, net zoals Griekenland... wat voor invloed heeft dat op beleggers, Fred? Nou, om te beginnen, de obligaties die worden snel van hand gedaan. Dat is voor een deel al gebeurd. De Portugezen moeten nu, als ze willen lenen, uh, voor wat langere tijd ruim uh, 7% betalen. Dat uh -huh. kunnen ze niet volhouden. Nee. En als het echt fout gaat, dan praat je over rendementen die uh, meer dan 12 tot 15% zijn. Hoe kijk jij richting Spanje ook met zorg? Ja... Nou ja, het is, uh, het is zo dat Portugal en Spanje natuurlijk naast elkaar liggen. Spanje heeft wel duidelijk betere financiën, maar ook veel problemen en de bankensector is daarmee besmet. Daardoor ligt Spanje wat meer op Ierland, minder ernstig weliswaar... Uh, en Portugal doet het sentiment niet goed. Maar moeten we bang zijn, net als in Ierland en in Spanje, voor een vastgoedbubbel? Want er is daar ontzettend veel onroerend goed wat ja. maar niet verkocht wordt en niet afbetaald. Ja. Nou, die is er gewoon. Uh, de lokale banken, die heet de Cajas in Spanje, die, uh, die hebben op hun boek allerlei projecten staan, ontwikkelingsprojecten. Mm -hmm. En niet de financiering, want die, die wordt al lang niet meer betaald. Ze hebben gewoon de kraan en de op hun balans staan. Nou, als dat geen bubbel is, weet ik het ook niet meer. Nee, maar toch maak jij je geen zorgen. Nee, ik denk dat Spanje voldoende uh, kracht heeft uh, in haar uh, financiën... om uh, het hoop over water te houden. Dat blijkt een beetje uit de obligatierentes. Die lopen wel wat op, maar niet extreem. Helder. Um, Unilever, onze, een beetje, hè, onze multinational, die ja. verkoopt Sanex aan Colgate, palmolive voor bijna 1 miljard. Inneem van Colgate, de Colombiaanse wasmiddelentak... over voor ruim 200 miljoen. Goede deal voor Unilever? Ja, een heel goede deal. Ze, ze moesten het eigenlijk al verkopen vanwege de concurrentieverhoudingen. De EC vond dat ze te dominant waren... Maar ze hebben hier wat moois teruggekregen. In een opkomende markt, Colombia, hebben ze toch wat uh, terugbedongen van uh, Colgate. En dat doet de uh, koers goed. Meer dan 1,6% hoog vandaag. Terecht, gezien de markt waarin Unilever zit? Nou ja, Unilever heeft een beetje een, een, een wat klappen gehad. Omdat zij veel problemen hebben om de steeds hogere grondstofprijzen door te berekenen. Mm -hmm. En dit soort lichtpuntjes helpen de koers dan wel. Fred Hybers, HackValueFans, dankjewel. Dit is Radio 1. Je luistert nu waarschijnlijk via de FM, 98.9... of via internet op radio1.nl. Binnenkort komt mijn stem via DAP. Daarover zo meer. Eerst de werknemers van de overheid. De omstandigheden konden niet beter. Nagenoeg windstil, volop zon en een heerlijk temperatuurtje. Wat wil je als ambtenaar nog meer? Zeker ook als je meedoet aan de jaarlijkse ambtenarenveldloop. Want die bestaat vandaag gehouden in Lelystad. En onze verslaggever Wieger Hemmer die stond bij de start. Ondo stress. En ik kan wel zien, deze mensen hebben er zin in. Er wordt nu gezwaaid, geschud met de billen. Dag meneer. U gaat straks ook starten, denk ik, hè? Jawel. Ondo stress? Ja, Ondo stress, ja, ja. En dan het startschot. Ja. Hoe is met de zenuwen? Oh, prima. Hebben ambtenaren over het algemeen een warming-up nodig? Uh, nou, daar zijn altijd overal, overal klaar voor. U bent overal klaar voor. Ja, zeker. bent u ook klaar voor bezuinigingen voor de nullijn? Uh, uh. Nou, dat misschien nog niet. We moeten maar even afwachten wat dat gaat worden. Afwachten, ja. aan het werk, huh? Aan het werk. Ja, dat zullen we moeten. Ja, dat hardlopen vanmiddag, hè? Ja. Is dat ook een beetje de frustratie van u afschudden? Uh, nou, voor de gezondheid. Maar we gezond aan het werk kunnen. Hoe is het met uw gezondheid, duiveltje? Heel goed. Ja, dat dacht ik wel. Nou, Zeker. nou de pasjes weer, onderstres. Onder stress. Undo stress. Okay. Ja. Ja. Spreek ik hier met een van de oudere deelnemers? Wat zou u kunnen zeggen? Kunt u als, nou zeg maar, uh, een vertegenwoordiger van de oudere garde... ook jonge mensen interesseren voor dat vak? Het uh, vak is zo breed dat, dat, dat, uh, dat er voor iedereen wat te doen is. Van uh, planning tot uitvoering. Uh. U kent het vast wel, die clichés. Die, die moppen oh, over die ambtenaren? Ja, die, die, die, die, uh, die blijven er altijd. Ruikt u dat nog? Nee, nee, dat laat me siberisch. Ja, siberisch koud? Ja. Wat is de slechtste ambtenarenmop die u ooit gehoord heeft? Oh, um, dat de, de ramen tot aan, uh, aan de grond doorlopen. Want als ze dan op de grond liggen, kunnen ze ook nog naar buiten kijken. En dan lacht iedereen, behalve u. <laughs> ja. Nou ja, u lacht gewoon mee. Natuurlijk. Ja, <laughs> Ik heb hier iemand van de EHBO. En u kijkt er nog heel gelukkig bij ja, het gaat uh, allemaal goed. Uh, het was eerst even spannend om iedereen op zijn plek te krijgen, maar het is allemaal gelukt. U kunt dat mij zeggen. Zijn de ambtenaren van Nederland in goede conditie? Uh, nou, over het algemeen wel. Wat we bijvoorbeeld elk jaar doen zijn uh, vitaliteitstesten. Alle medewerkers kunnen jaarlijks meedoen aan een gezondheidstest. Puur fysiek of ook geestelijk? Nee, geestelijk niet zozeer, maar uh, wel uh, lichamelijk. Ja. En lichaam en geest is één, uh, dus... Uh, staan in corpore sano. Als je goed in je lichaam, dus uh, geest vaak ook goed. Ja, zeker. Maar geestelijk lijkt me inderdaad ook van belang, want u krijgt nog wel wat te verduren. CAO-onderhandelingen lopen niet lekker. Nee, nee. De nullijn, die gevreesde nullijn. Ja, ik, ik, ik geloof dat, dat we daar over het algemeen niet zo mee bezig zijn. Is dit dan dit hoekje waar die spreekwoordelijke uh, je, klappen vallen? Als je dit moet organiseren, dan ben je niet bezig met nullijnen lijnen. En, uh, ja, het is een afleiding voor u. We zijn uh, met, met uh, 300 vrijwilligers, waarvan veel ambtenaren zijn. Vrijgeroosterd? Je zijn vandaag vrijgeroosterd, maar er zijn natuurlijk mensen al maandenlang bezig. Ook maandenlang vrijgeroosterd? Uh, ja, voor de, gedeeltelijk van hun taken, absoluut. Dat, uh, dat kan niet anders, maar dat geeft enorme... Voor, voor één dag hardlopen. Een boost naar de hele organisatie. Ja, boost naar de organisatie, maar ook een boost naar de burger. Uh, dat hoop ik van wel. Uh, een, een geïnspireerde ambtenaar is goed voor zijn burger. Ik wilde het Goeie over een t-shirt hebben. Het t-shirt van de gemeente ja, van de gemeente Borstelen. Ik denk, daar prijkt op een fantastische kerncentrale. Nee, nog niets. Niets is minder waar. Misschien wel een heel leuk idee voor, de volgend, voor volgend jaar. Ik zie vier boompjes. Ja, Borstelen is een hele mooie gemeente. Vol contrasten. En een van de kenmerken van het zijn de bloemdijken. Oh, dit zijn bloemen? Nee, dit zijn de dijken met bloemen. Oh, ja. Met erop de populieren. Zodat je heel goed over vlakke landschap kan heen kijken. Maar u had het over contrasten. Als u echt wil contrasteren met andere gemeenten... had u hier natuurlijk een fantastische kerncentrale op moeten zetten. contrastkleurtje in ieder geval. Ja. 2, ja, 1. We hopen nu straks allemaal gezond weer terug te zien met 9 kilometer in de benen. Ja, je hoorde het hardlopende ambtenaren. Ze bestaan wel degelijk. Dan commerciële radiostations die mogen blijven uitzenden. Minister Verhagen heeft dit weekend de vergunning verlengd tot 2017. Zenders als Q-Music, Radio Veronica en Radio 538 die betalen daarvoor 120 miljoen euro. Toch is het echte nieuws dat de commerciële samen met de publieke omroep digitale radio gaan ontwikkelen. Het zogenoemde analoge FM-radio tijdperk lijkt daarmee definitief voorbij. En ik praat erover met Jan-Willem Bruggenweert. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Uh, fijn dat u bij ons bent in de studio. U bent directeur van Radio 538, algemeen directeur moet ik zeggen. Uh, over vier jaar moet 80% van alle Nederlanders naar digitale radio luisteren. Hoe werkt dat? Ja, dat wordt nog een hele operatie. Maar dat betekent dat we op hele korte termijn moeten laten zien... en laten horen vooral uh -huh. aan iedereen... wat er straks allemaal op digitale radio te horen is. Uh -huh. En dat zijn veel meer zenders dan we op dit moment hebben. Dat betekent dat we van 9 minimaal naar 24 zenders toe gaan. Dus het houdt in dat we nou ja, zeg maar factor 3... Uh, gaan uh, veranderen. Nou, dat betekent dus uh, nieuwe content, nieuwe kanalen, nieuwe muziek. Maar legt u eens nieuw... uit, want via internet kan ik nu ook gewoon al digitaal radio luisteren. Ja, dat kan via internet. Uh, alleen het probleem daarvan is dat het in de auto niet te doen is. En uh, dat je dan uiteindelijk toch ergens een koppeling moet hebben met een wifi-netwerk of op een andere manier. Mm. En dat kan nog steeds niet, omdat vanuit één punt naar nou, heel veel mensen tegelijkertijd te doen maar Hoe Hoe gaat en... dat dan straks in zijn werk? Uh, eigenlijk hetzelfde als de FM. Dat betekent heel veel antennes in het land. Ja. Uh, en die antennes in het land gaan ervoor zorgen dat het signaal bij alle automobilisten komt, bij alle mensen thuis komt. Dat betekent wel dat ik daar een andere ontvanger voor nodig heb dan wat ik nu heb. Ja, dat betekent. Uh... Nou, la laat ik eerst vragen: hoe krijg je het publiek enthousiast voor digitale radio? Dat gaat dan ja. vanzelf? Dat gaat niet helemaal vanzelf. Ik denk dat we met z'n allen, met publiek en commerciële partijen... heel hard moeten gaan promoten en aangegeven wat dat verschil wat dat gaat betekenen. En dat je laat horen en laat zien hoeveel nieuwe stations erbij komen. Maar ook wat er allemaal mee kan. Want het is niet alleen veel meer muzieksoorten... die mensen straks kunnen gaan beluisteren. Maar ook allerlei diensten die je kunt gaan koppelen aan de nieuwe radio. Je kunt allerlei nieuwsinformatie eraan gaan koppelen. Er kan veel meer eigenlijk dan we tot op heden gehad hebben. Geef eens een praktisch voorbeeld. dat Je luistert naar Radio 538, maar er gebeurt nog iets wat je wil ja, horen. Dan kun, ja, je, je, kunt, kun je dan uh, schakelen. Ja, Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bij Edwin Luisterbent en Edwin heeft een bepaalde band in de studio zitten, die speelt één liedje. Vervolgens gaat de uitzending met Edwin door, alleen dan kun jij doorschakelen naar een nevenkanaal. En daar hoor je vervolgens de band op doorspelen die nog een drie of vier extra nummers gaat doen. Maar moet ik daarvoor betalen of niet? Nee, daar hoef je niet voor te betalen in eerste instantie. Uh, alleen op het moment dat je hem wil gaan gebruiken voor allerlei besteldiensten, dan zal er een abonnement aankomen te hangen. en Dat betekent dat je dan wel gaat betalen, maar vooralsnog is het gratis. Omdat het dan gewoon alleen gaat om de content die naar je toe komt. Maar het betekent ook dat tientallen miljoenen radio's thuis in de auto vervangen moeten worden. Ja. Voor wat? Voor uiteindelijk in eerste instantie hybride radio's. Die zijn er al uh, in de markt. En dat betekent dat het een radio die eigenlijk zegt van nou, laat maar kijken wat voor signaal er op me afkomt. Ik pak het op. Of dat nou FM is, of het is een straks DAB signaal, of het is een IP signaal. Of het, nou, het maakt het eigenlijk niet uit. En hybride aankomt. ook omdat je in het buitenland rijdt waar ze misschien nog geen digitale radio Precies, hebben. Precies, ja. Uh, maar wordt u nou echt gevraagd uw eigen concurrentie te gaan creëren? Dat wil de minister, hè? Nieuwe stations moeten er komen. Ja, maar ik denk dat uh, concurrentie. betekent ook een impuls voor de hele radiomarkt. En ik denk dat het juist heel goed is. dat je daarmee ook laat zien. dat je die vernieuwing ook gewoon nu zijn werk laat doen. en dat je zorgt dat er nieuwe kanalen gaan komen. Want to tot nu toe zit die markt redelijk op slot. en gebeurt er gebeurt niet zo heel erg veel. er verandert heel erg weinig. Uh -huh. Dus ik denk dat het ook een hele belangrijke stap is die we met z'n allen zetten. om te laten zien dat radio. hartstikke live is. en dat het niet zomaar iets is waarbij we zeggen. Van, nou, dat was het dan, we hebben 9 FM-kanaaltjes. Nee, nee, dit is wel live inderdaad, maar nog. Goed Gewone analoge radio, dat gaat dus ja. veranderen. Dat gaat u samen met de publieke omroep doen. Daar gaan we zo uh, over verder praten. Maar eerst gaan we eens even naar een uh, reportage van onze collega Martine Verhoef. Want de toekomst van de landelijke uh, omroepen en ook de commerciële zenders... die gaat er onherroepelijk anders uitzien. Want ook de regionale omroep denkt na over de komende jaren. En vandaag was er een heuse brainstorm-sessie in Zwolle... over het VVD-plan regionale zenders op Nederland 3 te zetten. Dink Binnendijk, hoofdredacteur RTV Drenthe. Wat vindt u van het idee dat Nederland 3 aan de regionale omroepen wordt gegeven? Een idee van de VVD? Goh, dat is wel een uh, hele ernstige vraag. Kijk, wij zouden het belangrijk vinden dat we samen gaan werken met Landelijke Omroep. De vraag is, moeten wij dan heel Nederland 3 gaan doen? En dan zeg maar samen met die landelijke omroep daar invulling aan geven. Of zouden we in eerste instantie bijvoorbeeld een nieuwsblok kunnen maken voor Nederland 3? Dus als jij in Drenthe woont en je kijkt naar Nederland 3. Dat je op gezette tijden, bijvoorbeeld na het landelijke NOS journaal, het Drentse journaal krijgt. Zodat je optimaal geïnformeerd wordt met landelijk, internationaal en regionaal nieuws. En als wij op 3 komen te zitten, dat snap je wel, gaat natuurlijk ons bereik. Wordt vele malen hoger dan dat je op 978 zit. Ja, want dat bereik is de afgelopen jaren niet verbeterd. Nee, dat staat onder druk. En natuurlijk ook doordat op allerlei manieren mensen televisie kunnen kijken. Je moet niet weglopen voor de concurrentie. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Als je tv-avonden ziet op vrijdag en op zaterdag... nou, neem de zondag met studio Sportboers of Vrouw. Ja, dan is het niet makkelijk om daar tegenop te boksen. Uh, maar dat neemt niet weg dat je het er ook bij televisie ziet. Bijvoorbeeld als wij een evenement uitzenden... wat we dan live doen en waarin wij dan zeg maar alleen staan. Dus mensen moeten naar TV Drenthe toe om dat te zien. Straks hebben we bijvoorbeeld weer de Titie van Assen. Ja, daarvan kan ik je zeggen dat die kijkcijfers echt gewoon wel goed zijn. Alleen de normale tv-avond... Ja, is niet makkelijk, ook omdat wij een carousel hebben van een uur. En dat herhaalt zich natuurlijk heel vaak. Nou, het lijkt mij een erg goed idee. Want uh, ik kijk zelden naar Nederland 3... omdat de programma-aanbod mij niet erg kan boeien. Victor Lebesk, voorzitter van de Raad van Journalistiek. Uh, regionaal nieuws boeit mij. En ik vind dit een prima middel... ook om, uh, om uh, het regionale nieuws dichter bij de mensen te brengen. Mag ik er even op wijzen dat we vroeger hadden zo'n... Uh, uh, programma van gewest tot gewest. Dat ging vooraf aan het journaal uh, van acht uur, geloof ik. Van half acht tot acht uur. Nou, dat, volgens mij was dat een veelbekeken programma. En daar heb ik ook vaak met veel belangstelling naar gekeken. En er waren echt leuke kleine regionale items op uit het hele land. En dat vond ik buitengewoon boeiend. Uh, ik schaam achter het roodstamp dat het een hele logische gedachte is. Marcel oude hoofdredacteur van RTV Oost. Kijk, eigenlijk ligt er al in Nederland vier in Nederland. Dat zijn de gecombineerde regionale zenders. We hebben allemaal onze eigen zenders. we hebben allemaal onze manier om het publiek te bereiken. Ja, ik vind het niet zo'n gekke gedachte om te zeggen van laten we dat ook inzetten om een aantal uh, landelijke programma's uh, uh, bij de mensen te brengen. Maar dan via die regionale kanalen, daar kun je afspraken over maken. Maar als we de cijfers erbij nemen, de afgelopen vijf jaar is het marktaandeel van de regionale omroepen gedaald. Maar liefst 18 procent, bijna 1 vijfde eraf. Ja, dat gaat Nederland 3 ook niet verder helpen. Nee, nou, dat heeft een heel nadrukkelijke oorzaak. Sinds de digitalisering is ingetreden, zijn we allemaal in de digitale kanalen uh, verzeild geraakt. Ik weet nog dat wij in één jaar tijd van uh, volgens mij vier verschillende posities hebben gehad. De regionale omroep in Overijssel is op het moment te vinden op kanaal 981. Dat is achter de pornozenders, Ze geef het maar even aan. Dat helpt je niet. Uh, ik denk dat het daarvoor een groot deel aan te wijten is. Dus naar Nederland 3. Ja. En dan gaat iedereen kijken. Ik zou wel zeggen, laten we Nederland 1 eens een tijdje op 981 zetten. En Eens kijken wat er dan gebeurt met de marktwaarden. Ja, kijk, of dat nog gebeurt. Ik weet het wel. Het wordt stil dan. Uh, nog steeds bij mij in de studio, Radio 538-baas Jan-Willem Bruggenweert. Um, ja, even een korte reactie op deze reportage. We gaan het niet over het publieke bestel hebben... maar is uh, digitale radio, waar we het net over hadden... ook interessant voor regionale uh, omroepen? Het is wel interessant, maar ik denk heel moeilijk... omdat het heel kostbaar is. Je praat over kleine regio's met uh, relatief kleine budget... en als zij moeten gaan investeren, ook weer in extra kanalen straks... Mm -hmm. aanvullend op wat ze hebben, ja, dat is bijna onbetaalbaar voor hen. Dat zijn te grote bedragen. Denk het wel. Dan die samenwerking. De minister wil dat. U moet gaan samenwerken met de publieke omroepen om die digitale radiotoekomst uh, yeah, echt werkelijkheid te maken. Er um, moet ook samen geïnvesteerd worden. Commerciële met publieke omroep. Gaat dat ja. samen? <laughs> ja, dat is een redelijk unicum. Maar dat gaat zeker samen omdat we allebei erbij gebaat zijn dat radio zich gaat ontwikkelen. Dat betekent dat de afgelopen jaren heeft de publieke omroep al heel veel geïnvesteerd in uh, digitale radio. Alleen dat komt niet van de grond omdat ze de commerciële niet meedoen. En uiteindelijk als je het echt wil laten slagen, dan moeten we gewoon de handen ineens slaan. Maar wat zegt u daarmee dat publieke omroep dat gewoon zelf niet van de grond kan krijgen? Nee, dat is onmogelijk. Omdat je daarmee een te, te mager aanbod hebt ten opzichte van een totaal wat iedereen graag wat wil Wat voor marktaandeel hebben de commerciële op de radio? Uh, commerciële pakken ongeveer uh, 50% zeg maar, van, de, van de totale markt. En de publieke pakken ook 50% van de totale markt. Ja, uh, u heeft al eerder geprobeerd hè, samen te werken. Digital Audio Broadcasting DEP heet dat, geloof ik, nu weer. Ja. Het um, is dan een keer mislukt. Waarom? Nou ja, het is uh, mislukt. Uh, toen waren wij nog geen partij in dat verhaal. Omdat uh, toen alleen maar digitaal beschikbaar was voor de publieke onderzoek. werd totaal niet geraadpleegd, totaal niet, uh, nooit telefoontjes, overlegd, niks. Nee, is natuurlijk wel overleg geweest. Alleen er was op dat moment gewoon geen capaciteit en geen vergunningen voor. En uh, voor ons was op dat moment ook het investeren in uh, DAP, was gewoon heel erg kostbaar. Mm -hmm. uh, en nu is dat een ander verhaal geworden. Want er is gezegd jongens, uh, jullie krijgen een verlenging voor de FM, maar je moet investeren in, uh, in DAB. Dus eigenlijk is, uh, zijn we een beetje onder druk gezet. Maar daarmee wel nieuwe plannen ontwikkeld, waardoor we nu... Met z'n allen inzien dat het digitale radio ons naar de toekomst toe heel veel kan gaan bieden. Maar wat, met name voor die luisteraar. En wat is het precies? De luisteraar wint altijd in dit verhaal? Ja, de luisteraar wint altijd. En wat is het goede van de twee werelden wat dan sa samenkomt straks bij digitale radio? Uh, mooi is dat je uh, eigenlijk data, uh, informatie, muziek, entertainment, allemaal uh, vanuit straks één ontvanger naar binnen kunt halen. Ja. Uh, en dat je dus zowel van alle publieke zenders als alle commerciële zenders, dat je dat ook hebt, maar dat daar bovenop nog eens een keer een factor 2 komt staan van het aantal extra kanalen wat je aangeboden gaat worden. Dus je krijgt veel meer keuze als luisteraar. Dus je kunt echt wel gewoon elk moment van de dag beslissen van, nou, ik ga nu naar iets anders luisteren. En waarom is het er eigenlijk nu nog niet? Nu al niet? Omdat de techniek zoals die er was, was een hele ouderwetse techniek. Uh, die gewoon niet de goede kwaliteit gaf, niet voldoende ruimte gaf om zoveel hmm. zenders te kunnen laten horen. En dat kan nu wel. Um, we gaan een mooie toekomst tegemoet op de radio dus. Ja, volgens mij wel. Ja? ja. Ook, ook in de auto? Ook in de auto. Inderdaad. Even nog één voorbeeld van een dienst die we straks kunnen verwachten... Nou ja, de radio die je nu absoluut niet zou kunnen bedenken. Ja, wat, wat ik wel gewoon heel stoer vind... is dat we straks naar een model toe gaan waarbij je zegt... Uh, ik ben abonnee en ik heb een abonnementje via mijn radio. Uh, ik hoor een, uh, een leuke vakantie voorbij komen. Druk op de rode knop op mijn uh, autoradio. En op dat moment krijg ik automatisch via de mail... Krijg de bevestiging binnengestuurd met de informatie. Met een aanbod, met een pakket erbij. Uh, ja, dus je kunt alles meteen... één op één kun je uh, of gebruiken om te reageren... of om te bestellen of om meteen informatie op te pakken. Uh, dus ja, je bent altijd overal uh, heel snel bij. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ook uh, goed voor de elektronica-industrie. Heel goed voor de elektronica-industrie. Eindelijk weer eens een keer een nieuwe impuls voor ze. Oh, Niet onbelangrijk. Uh, nee, moeten we het aandeeltjes kopen, geloof ik. Dat <laughs> is het nu het moment. <laughs> nee, de auto-industrie moet zich daar ook op, uh, op gaan richten. Heel belangrijk. Uh, belangrijk, de duurdere merken doen het al. En we hopen dat de grote volume-merken ook snel gaan volgen. We houden het in de gaten. Dan Willem weer uh, van Radio 538 Dank voor de komst in de studio. Graag gedaan. Ja, de Statspolitische zender Kunststof, dat was het weer voor dit halfuurtje. En Javid Boaza is daar te gast. Hij is schrijver, vertaler en bloemlezer. En morgenochtend natuurlijk gewoon ochtendspits op Nederland 1. Vanaf 7 uur daarin aandacht voor Nederlandse wijn. Niet te drinken of moeten we het toch maar eens proberen? En hoezo tekort aan personeel in de zorg? Daar zijn robots voor. En vanavond geen uitgesproken WNL op Nederland 2. Deze week is die uitzending verplaatst naar morgen. En morgenavond zijn we gewoon weer terug op Radio 1 met avondspits om half 7 met mij. En tot die tijd internet via avondspits.fm. Ik wens u een hele fijne avond. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Hoe is dat op dit moment? Heb je daar een beeld van? Heb je een verklaring voor deze draai? Op zoek naar de juiste antwoorden. Er zijn wat tegenstrijdige berichten. Het NOS Radio 1-journaal. Daar waar het gebeurt. Sarkozy? Sarkozy, ja. Als je zegt dat je Frans bent... dan heb je voor de rest van de week gratis eten. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Dit smaakt toch een beetje als mosterd na de maaltijd. Heb jij dat gevoel ook? Wat er nu gebeurt, is dat dan wel acceptabel voor de Arabische wereld? Smiddags tussen half 5 en half 7. Ziet u zelf die veranderingen ook?